Jullie hebben allemaal. Uh... Er is wel heel wat gedoe in de, in de media om Donald Trump en zo. Wie volgt de Amerikaanse verkiezingen een beetje? Een beetje, ja, het is een soort grote show, hè? En, en eigenlijk ja, vind ik geen van beiden gewoon geschikt om, om de president te zijn van de machtigste land op aarde. Maar goed, in de Bijbelse tijden was het ook al zo. en die farao oh, waren toen de machtigste lui. Er waren ook geen lievertjes. Uh... Maar je ziet dat Nebuchadnezzar, die wordt door God tijdelijk een koe gemaakt, dat hij gras eet. Dus God weet die wereldleiders wel aan te pakken. Maar ik moest wel denken, joh, weet je wat met Donald Trump nu gebeurt? Dat zijn gesprekken waarvan hij dacht dat niemand ze hoort, die komen nu op een heel ongunstig moment aan het licht. En uh, zijn er zijn behoorlijk wat smerige woorden en toestanden die komen er langs. Uh, maar moest ik denken, van, weet je, dat moment gaan wij allemaal krijgen. Jezus zegt, er is niks verborgen of het zal van de daken geschreeuwd worden. En wat je in het oor gefluisterd hebt, dus je denkt niemand hoort dit, niemand mag het horen, dat zal van de daken geschreeuwd worden. Um, en uh, bij het oordeel zullen alle woorden, en niet alleen onze woorden, maar onze chatgeschiedenis, onze internetgeschiedenis, onze uh, uh, gedachten zelfs en de motivaties achter onze gedachten, zal helemaal openbaar komen te liggen voor alles en iedereen. En uh, als je denkt van nou dat vind ik wel een beetje eng, dat gelukkig zegt Jezus daar ook bij. Joh, als je onderweg bent naar de rechtbank en je weet dat het bewijsmateriaal tegenover jou zo'n grote stapel is, zorg dan dat je voordat je daar aankomt bij die rechtbank een deal maakt met je tegenpartij. Jezus zegt: ik ben de deal. Mijn bloed kan betalen voor al jouw geheimen. En mijn bloed kan het bedekken. En dan zullen we daar staan op de dag van het grote oordeel, wat over iedereen komt. De dag van de grote Wikileaks, internationaal, door alle eeuw heen, alles op straat. Ook van de mensen die nu heel hard schreeuwen, wat een vizerik. Mensen zullen geoordeeld worden naar hun eigen woorden als ze zeggen, wat een vizerik. En ze hebben het zelf ook zo, ooit zoiets gezegd. Dan zullen ze zelf geoordeeld worden met hun eigen woorden. Maar als je je bekeert, als je dat komt, je beleid je zonde, je geeft ze aan Jezus. Dan sterft Jezus met die zonde aan het kruis. En dan weet je op die dag van het oordeel, ja, ik, ik ben schuldig. Ik verdien in mijn hemd gezet te worden. Zoals Donald Trump en al die anderen. Maar Jezus heeft mij bedekt met zijn gerechtigheid, met zijn rechtvaardigheid. En kun je zonder angst een mens zonder geheimen zijn en uitzien naar die dag. Je hoeft er niet bang voor te zijn. En dat is de boodschap die we brengen. Wij christenen, het zijn ontzettend veel mensen om ons heen die enorme in de problemen gaan komen als hun moment komt. Als hun October Surprise, of hoe noemt de media dat, als hun Trump moment komt. En Jezus wil hun allemaal bedekken met met zijn gerechtigheid. En dat is waarvoor wij leven. Om die boodschap te brengen. Zodat de mensen gered zullen worden. Dus uh, ik vond het wel een leuke vergelijking. Uh, mensen roepen altijd van alles. Um, maar het is goed om te kijken. Wat voor boodschap is het misschien iets om ons allemaal wakker te maken. In plaats van dat we alleen <klaars> kijken. Zo goed kunnen zien wat er in die ander mis is. Ja toch? Alright. Nogmaals, is zeker geen enkele steunbetuiging aan Donald Trump. Ik denk dat die man een engert is. Maar ja, dat is die andere ook, Hillary. Dat vind ik ook niet zo, niet zo fris. Ik ben blij dat ik geen Amerikaan ben. Dat is lijkt me een moeilijke keuze. Oké. Okay. Hey, we hebben het gehad over um, vorige week. Um, hebben we hebben het een beetje gesproken over um, dat wij soldaten zijn. Wij als christenen. Wij zijn soldaten. We zitten in een leger. God is de generaal. Er is een oorlog gaande. En we uh, begonnen met dat er uh, in de tijd van de orkaan. Dat de militairen allemaal op hun basis moesten gaan slapen. Waaronder een aantal van jullie. Om klaar te zijn voor elke oproep die er is. En zo zijn wij ook. Militairen. En we moeten klaarstaan voor elke oproep die God aan ons geeft. Um, en niet bezig zijn met van. Nou ja, ik heb geen tijd om daar op die basis te slapen. Ik moet bij mijn eigen huis blijven. Nee, we moeten paraat staan. Wij moeten kunnen worden ingezet elk moment waar God ons nodig heeft. Omdat er iets veel ergers aankomt dan een orkaan die tijdelijke aardse levens kan kosten. En inmiddels heel veel heeft gekost in de Bahamas, Haiti, paar in Amerika. Maar er komt iets veel ergers aan, namelijk wat ik net over had, dat oordeel gaat komen over iedereen. En God wil niet dat er iemand dat oordeel ook moet ondergaan. Dat wil hij niet. Hij wordt niet blij van iemand oordelen. Daarom roept hij de mensheid, de wereld op, door ons heen, door de kerk heen, door jou en mij heen. Laat je weer verzoenen met God. Maak vrede met God. Jezus is God die mens geworden is. Die is in jouw plaats gestorven. En hij heeft de straf voor jou gedragen als je gelooft, als je je bekeert en hem aanneemt voor iedereen. En iedereen die hem aanroept zal gered en vergeven worden. Dat is de boodschap die wij brengen. Dat is de uh, boodschap waarvoor wij vechten als een soldaat. En we hebben het gehad over, uh, over de vijand. De vijand zijn niet mensen... De vijand is Satans en de duistere machten die reëel zijn, die we niet kunnen zien, maar soms kun je ze voelen, soms kun je ze zien. En soms als mensen zich helemaal overgeven aan de zonde, dan is het bijna tastbaar, zelfs in mensenlevens, hoe reëel dat kwaad is. En wij zijn geroepen om te vechten. En vandaag uh, wil ik uh, praten over de training die God ons geeft. Elke soldaat heeft training nodig, ja toch? Mannen, mariniers, weet je wel? Je hebt training nodig. Was het de heftige training? Of uh, viel het mee? Hè? Ik denk dat het... Dat, uh, dat, uh, ik weet niet uh, hoeveel van ons die training van jullie, uh, die marinierstraining, zouden kunnen doorstaan. Hoeveel procent uh, schat je in, jongens? Als je mij zo ziet, denk je dat ik er doorheen kan? Ja. Alejandro, die, Alejandro onze driejarige, die heeft, die heeft ook ontdekt wat spierballen zijn. Dus in één keer komt hij naar ons toe en doet hij zo. Sterke bal. Grote buik. Dus oké, okay, die houden we erin. Maar God heeft ook een training voor ons. Ik wil kijken naar richteren, of in een modernere woord rechters 2. Rechters 2. De verhalen in het Oude Testament hebben allemaal relevantie voor vandaag. Soms zie je ze niet, meestal zie je ze niet meteen. Maar als je gaat kijken met de ogen van... Um, Hé, hey, we zijn aan het vechten tegen de duisternis. Niet langer tegen mensen, in die tijd wel. Het moest nou eenmaal voordat Jezus kwam. En nu gelukkig niet meer. Maar als je gaat kijken met de ogen van die geestelijke oorlog... tegen die duistere machten. Dan ga je in één keer wat dingetjes snappen die daarvoor een ver-van-je-bed-show lijken. Maar ja, die oorlog van toen, wat hebben we daar nu aan? Nee, je gaat zien, hé, hey, God geeft strategieën hoe wij kunnen winnen en ook hoe we kunnen verliezen. Hoe, de, hoe Satan werkt, hoe de duisternis, hoe zonde, hoe het kwaad werkt en hoe wij ervan kunnen winnen. Want Gods woord, zegt Psalm 19 maakt ons wijzer dan onze vijanden. En 2 Korinthe 2 zegt, God wil niet dat wij onbekend zijn met de strategieën van de vijand. Hij wil dat wij het weten. En wij ook weten hoe we kunnen winnen. En als wij doen wat hij zegt, kan Satan er niks tegen doen. Hij weet dat hij dan gaat verliezen. En hij kan het niet veranderen. Hij weet als de kerk, als de christenen gaan doen wat God zegt, verlies ik geheid. Dus het, wat zijn doel is, is ervoor te zorgen dat wij of dit niet lezen of niet horen, niet bekend mee zijn, of dat we het horen maar niet geloven en het daardoor niet gaan doen. Maar zodra wij het wij horen of we lezen het, we weten ervan. En we gaan het doen, gaat Gods koninkrijk winnen. En soms door iets heen wat lijkt op verliezen, zoals Jezus won door iets wat leek op verliezen. Hij ging dood. En iedereen dacht, het is het einde. Maar zo uiteindelijk bracht God de grootste victorie, de grootste overwinning, daardoorheen. En zo wil God ons ook laten winnen. Soms door iets heen. Wat lijkt op verlies. Iedereen denkt dat gaat niet goed. Maar uiteindelijk, als je in dat moeilijke moment, waarin je lijkt dat God zijn belofte niet waarmaakt, door blijft gaan met geloven, gaat God je de grootste overwinning geven ooit. We gaan kijken in de rechters 2. Hoe zit het met de. Lukt het jongens? Yes, klasse. In rechters 2 vanaf 20. Um. <tiek> het begint ermee dat um, de Israël, het volk van God, is uh, na de ontsnapping uit Egypte, de slavernij, 40 jaar in de woestijn rondgezworven. Um, uiteindelijk zijn ze begonnen met het land Canaan in bezit te nemen. En dan. Um, zegt God uh, dat ze door moeten gaan en niet te snel tevreden moeten zijn... niet te snel gaan zeggen, nou, het zit wel goed. En uh, bovendien daarnaast dat ze niet de afgoden moeten gaan aanbidden... van het, de volken die in dat land wonen. Die afgoden eisten mensenoffers, kinderoffers, en enorme wreedheden. En God zegt om hun zonde... Uh, omdat hun zonde zo erg is en ze zich niet van willen, hebben willen bekeren, 400 jaar lang, moet ik ze verdrijven. Maar pas op dat je niet zelf geïnfecteerd raakt met dat kwaad. En dat geldt ook voor ons leven. Als wij het kwaad bestrijden, moeten we altijd oppassen dat we niet zelf geïnfecteerd raken hè, met wat we aan het bestrijden zijn. Als iemand jou kwaad doet, dan denk je, nou, als ik het kwaad terugdoe, als ik iets slechts terugspreek, dan, dan denken we dus één 1, 1 maar dat is het uiteindelijk. Is de stand 2-0 voor de duivel. Snap je? Um, en zo Israël raakte geïnfecteerd met het kwaad. En dan staat hier dat de Heer ontstak in woede tegen Israël. En hij zei, dit volk de regels van het verbond dat ik hun voorouders heb opgelegd. En het luistert niet naar mij. Daarom zal ik ook geen van de volkeren, geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf. En we gaan even door tot 3 uh, Hoofdstuk 3, vers 4. Gaan we ineens door? Yes. De, Heer had die, de Heer had die volken namelijk in het land laten blijven. En niet ze onmiddellijk verdreven. Omdat hij, let goed op, de Israëlieten op de proef wilde stellen. Door die volken heen. Als je je afvraagt, dan heb je vast een keer gedaan. Waarom bestaat het kwaad? Waarom bestaat de duivel? Waarom? heeft God die boom in de hof gezet. Let goed op wat hier staat. God heeft vijandige volken laten overblijven. De vijand laten bestaan. Omdat hij zijn volk op de proef wil stellen. Hij had ze niet aan Jozef uitgeleverd omdat hij wilde zien... of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden... aan de weg die hij hun gewezen had of niet... Om de Israëlieten die de strijd tegen de Canaanieten nog niet hadden meegemaakt, te leren hoe het er in de oorlog aan toe gaat. Dus alleen om de nieuwe generaties, die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan, daarmee vertrouwd te raken, had de Heer de volgende volken in het land laten blijven. Er komt een lijst van de volken. De Filistijnen, de Canaanieten, de Sidoniërs, de Gewieten. Um, volgende vers. Ja, dit zijn allemaal geografische details. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen. Omdat de Heer te weten zou komen of zij de geboden zouden gehoorzamen die hij hun voorouders bij monden van Mozes had opgelegd. Dus, God heeft er dus een enorme interesse in om ons te trainen voor de strijd. staat zelfs, hij wilde, hij wilde dat zijn volk vertrouwd raakt met oorlog. Um, ik las een artikel over... Um, over Syrië, de Islamitische staat die daar bezig is. En over een militaire analist. En hij zei: Het is gewoon heel erg dom uh, dat die strijd zo lang is uh, kon blijven doorgaan. Omdat uh, niet alleen om al die slachtoffers, maar ook de jihadisten krijgen ervaring met oorlog. Daarvoor was het allemaal nog. Uh, ja, je ziet, het, uh, je ziet het, je leest het, uh, je leest het in. De in de levensverhalen van Mohammed en zijn volgelingen, of uh, je ziet het op video, maar als mensen echt gaan vechten, dan worden ze gehard in de strijd. Al-Qaeda werd getraind door de Amerikanen in Afghanistan. Ze dachten: zo hebben we uh, fanatieke religieuze strijders die gaan vechten tegen de communisten, de Sovjet-Unie die in Afghanistan was. Maar wat ze niet wisten: het onbedoelde bijeffect, de collateral damage, was. Um, de jihadisten leerden wat oorlog is en nu ook. Uh, het is een enorm probleem, dus als vijanden, als, als mensen ervaring krijgen met oorlog, worden ze beter. Dat is gewoon zo. Nou, God wil dat wij ervaring krijgen met geestelijke oorlog. Hij wil dat. Hij wil niet dat we geestelijk gezien spirituele watjes blijven. Die misschien wel dingen lezen op papier, maar die nooit echt zelf die oorlog van binnen en om zich heen hebben meegemaakt. Maar God wil jou trainen om je vertrouwd te raken met oorlog. Om je vertrouwd te raken met de gevechten tegen duistere machten, tegen zonde, tegen het kwaad in je en om je heen. God wil ons trainen. God wil ons sterk maken, ons ervaring geven. En daarmee kijkt hij tegelijkertijd wat er in je hart is. Doe jij ook als het moeilijk is, doe jij wat ik zeg. Als het makkelijk is, hey, logisch dat je doet wat God zegt. Tenminste, hoop ik voor je. Hoop ik. Maar als het moeilijk is, doe je dan nog steeds wat God zegt. Als wat God zegt zegen brengt, doet iedereen het. Maar als wat God zegt pijn lijkt te brengen of problemen lijkt te brengen, doe je het dan nog steeds. Geloof je dan God nog steeds of geloof je dan eerder... De gevolgen om je heen. Je eigen zintuigen. Dus God wil ons trainen. En daarom laat hij vijanden in ons leven toe. En we mogen God dankbaar zijn. Hij zal altijd een grens stellen aan het aantal vijanden. Ik ben er God zo, zo dankbaar voor. En er bestaat in 1 Korinther 10. Het zal nooit meer zijn dan dat we aankunnen. Maar vijanden zullen er zijn. En het zal ook niet de hele tijd door zijn. Dank ik God ook voor. Maar er zullen seizoenen zijn. Fases in je leven... Dat je echt op de proef gesteld wordt. En het is een vijand. Het komt niet bij God vandaan. Maar God staat het wel toe. Hij wil je trainen. Hij wil je sterk maken. Als je traint in de sportschool. Dan heb je weerstand nodig. Als je zo'n alleen maar veertjes optilt. Weet je, word je niet sterk van. Je hebt weerstand nodig. Om je spieren te laten groeien. Of zoals Alejandro zegt. Sterke bal. Grote buik. Je hebt weerstand nodig. Als je, Ik heb, ik heb veel, uit, echt uit de hand gelopen... Uh, uh, hoe heet dat? Wat is het ook alweer? Dij, dijbeenspieren? Ja, dijbeenspieren. Het is echt helemaal niet... Het is, uh, omdat ik he, mijn hele tienertijd heb ik twintig kilometer per dag gefietst. En na een tijdje fietste ik alleen. Omdat ik andere tijden kreeg van school, moest ik door een bus, door een bos tien kilometer heen, tien terug. Soms ging ik twee keer op een dag. En omdat ik alleen ging, ging ik soms keihard. En nou, pff omdat de weerstand is. En als je omhoog gaat, wordt het nog sterker. Door weerstand word je sterk. Als het leven makkelijk is, ben je als een land ben je als een leger zonder ervaring. Maar als er tegenstand is, het is niet leuk tegenstand. En het komt niet bij God vandaan, maar God wil het gebruiken om ons sterk te maken: een sterk leger, wat elke vijand kan verslaan. En dat is het perspectief van God. Als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Psalm 144, vers 1. Dan staat, geprezen is de Heer die mijn handen oefent in de oorlog. God is de God die jouw handen traint in de oorlog. Een aantal teksten uit het Nieuwe Testament, Jacobus 1. Jacobus 1, vanaf vers 2 tot 4. Jacobus 1, vanaf vers 2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Wat, zekomers? Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Nog eentje. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Wie wil volmaakt en volkomen zijn? Zonder enige tekortkoming. Woe, dan moet je beproevingen ondergaan. In die beproevingen blijkt jouw standvastigheid om Gods wil te blijven doen. Nog een tekst, Romeinen 5, vers 3 en 4. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Niet altijd, hè? Je hebt ook ellende waar je niks aan hebt. Als je niet meer doet wat God zegt, als je ermee stopt, dan, heb je, dan komt er ellende en je hebt er niks aan. Want je je verlaat de weg. Maar als je blijft vasthouden, leidt ellende tot moeilijkheden, beproevingen leiden tot volharding. En volharding leidt tot betrouwbaar Heid en betrouwbaarheid leidt tot hoop. Dus dit is het perspectief van God. Beproevingen zijn goed voor je. Je wordt op de proef gesteld. En als je volhart, word je betrouwbaar. En kan God alles met je doen. Je wordt voormaakt, voorkomen. Je hebt geen enkele tekortkomingen. Psalm 119. Vers 71. Bijvoorbeeld, dan staat het was goed voor mij dat ik vernederd werd. Um, zo leerde ik uw wet te kennen. Wat? Het was goed voor mij? Dat ik? Nee, dat is niet leuk. Het is niet leuk om pijn te hebben, maar het is niet leuk om moeilijk te hebben. Nee, het is goed voor mij. Zo leerde ik uw woord goed kennen. Weerstand maakt je sterk. Beproevingen maken je sterk. Kunnen je sterk maken. Kunnen leiden tot een karakter waar God alles mee kan doen. Maken je bruikbaar. David, voor hij koning werd, moest hij door enorm veel beproevingen. Hij werd vervolgd door Saul. Hij moest wegvluchten van zijn huis, van zijn familie. Kon ze niet zien. Hij kreeg allemaal beproevingen. Allemaal om hem voor te bereiden om zelf koning te worden. Mozes, voor hij het volk uit Egypte kon leiden, moest hij eerst ontdekken dat hij op zijn eigen manier... Hij dacht, ik ga mijn volk even bevrijden, sloeg in Egypte naar dood. Op mijn eigen manier gaat het fout. Als ik op mezelf vertrouw om Gods dingen, zelfs om Gods doelen te halen, dan gaat het mis. En dan moest hij veertig jaar achter schapen aanlopen. De hele dag, daar gaat je droom. Maar God maakte hem sterk in die tijd. En alles wat hij opgebouwd had in Egypte, brak God weer af. En die beproevingen maakten hem klaar. Om uiteindelijk met een goed hart voor Farao te staan. Jozef. De man met de dromen. Hij kreeg dromen van God. Ik ga een belangrijk iemand worden. Ik ga invloedrijk zijn. Ik ga mijn, fam mijn familie en de mensen zullen voor me buigen. Maar hij had niks meegemaakt. En hij werd in een put gegooid. als een verrader, verlaten door zijn eigen broers. Voor dood gewaand. Hij moest als slaaf werken. Dag en nacht werd hij verleid. Door een van de knapste vrouwen, Miss Egypte. En uh, hij weerstond die verleiding. Bleef trouw. Werd als dank in de gevangenis gegooid werd daar vergeten door mensen die die hielp, al die beproevingen. En uiteindelijk, omdat hij vast bleef houden, omdat hij niet moe werd om het goede te doen, omdat hij bleef geloven God zal belonen, vroeg of laat, was hij klaar om farao te worden. Wil jij klaar worden voor wat God heeft in je leven? Wil jij klaar worden om te overwinnen? Dan moet je door beproevingen heen. Dan kun je er niet omheen. Er zijn verschillende soorten beproevingen in het leven. Er zijn algemene beproevingen, algemene ellende, ellende, generale ellende, waar iedereen doorheen moet. 1 Korinthe 10, vers 12 en 13 bijvoorbeeld. Daar staat joh, je hoeft niks mee te maken wat niet de hele wereld eigenlijk meemaakt. Um, 1 Korinthe 10, vers uh, 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw. Hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Dit is heel belangrijk te onthouden. Als je iets meemaakt, je denkt, oeh, dat is te moeilijk. God is trouw. Hij staat niet toe. En nota permitti dat je boven je krachten, boven je vermogens, wordt beproefd. Want hij geeft met de beproeving ook de uitweg, zodat je haar kunt doorstaan. In elke beproeving, elke moeilijkheid. Als het komt, dan weet je, God geeft met de beproeving ook de uitweg. Er is altijd een manier om Gods wil te doen. Altijd. Want God geeft het in één pakket. Het is één bundel. Be beproeving plus de escape. Je moet zoeken naar, oké, okay, waar is de uitweg? Hoe kan ik Gods wil doen? Met de beproeving geeft hij de uitweg. Ze komen nooit alleen. Maar er staat hier dat je hebt geen niks te dragen wat bovenmenselijk is. Het zijn de algemene dingen in het leven. Weet je, kijk, als je auto kapot is, is het niet altijd Satan. Niet altijd. Ja, als je een file hebt, in ons geval trouwens wel, maar onze auto was een half jaar weg. Dat is echt de duivel, ja? Oké. Okay. Als je een file hebt, terwijl je haast hebt, weet je, is niet, is niet, zijn het niet demonen? Zijn niet geestelijke Filistijnen, Moabieten? Het nee, is, is gewoon file. Behalve in de Truman Show, wie kent die film? Wie die film, de Truman Show? Ja, die is, Dat is echt een demonische filosofie. Ken je die film? Moet je zien, grappig. Is iemand die leeft in een televisiewereld. Zeg maar. uh, hij, uh, zijn leven is een reality show, maar hij weet het niet. Hij wordt gefilmd met camera's, hij is geboren erin. En dan, uh, zijn hele leven waar hij woont, zijn dorp, stad waar hij woont, is, is allemaal een, een groot toneelstuk, zeg maar. En als hij dan ergens heen wil en dat mag dan niet van de regisseur, dan, dan komt er, rrr, wat er een keer een file in. Nou, heb je, nou. Goed, als je niet veel niet gezien hebt, dan denk je, waar heeft die man het weer over? Um, maar zijn het zijn dus gewone beproevingen, normale dingen, waar iedereen doorheen moet. Daarnaast zijn het dingen die gebeuren omdat je fouten maakt. Omdat je zelf fouten maakt. Spreuken 19, vers 3. Vind ik een hele leuke spreuk. Um, er staat... Ik um, weet niet bij deze vertaling... Hoe die hier staat. Dwaasheid... Oh deze vertaling vind ik niet zo leuk. Het staat een beetje afgevlakt. Maar er staat... De dwaasheid van een mens... Brengt hem in de problemen. En daarna wordt zijn hart... Nog boos op God ook. Dat is wat er vaak gebeurt. Je komt in de problemen. Doe je eigen... Stomme keus. Niet luisteren. Of gewoon mensen die hun leven lang nooit geïnteresseerd zijn. In wat zegt God nou over? Het kiezen van een partner. Het aangaan van vriendschappen. Het omgaan met geld. Uh, het omgaan met je tijd. Nooit zijn ze daar geïnteresseerd. En dan gaat iets mis. En dan zeggen ze, God, waarom heeft u me niet beschermd? Weet je? Terwijl God zegt, Yo, ik heb mijn hele leven lang... Je hele leven lang heb ik probeerd je te bereiken. Met mijn advies. Maar je hebt nooit gevraagd. Dus vaak mensen... Hun eigen dwaasheid brengt hen in de problemen. En dan worden ze boos op God. Dat is de realiteit. Vaak zijn er dingen die... Gebeuren er dingen. Omdat we gewoon nooit hebben gevraagd. Wat vindt God hier nou van? Daarnaast zijn er dingen. beproevingen die komen. Juist omdat je God gehoorzaamt. En daar heeft Jezus wat hele mooie dingen over te zeggen. Hij zegt. Mattheüs Matthäus 5 zegt hij. Joh, als mensen... Liegende allerlei slecht over je spreken. Wees dan blij. Spring op van vreugde. Want je beloning in de hemel zal groot zijn. En in 2 Timotheus 3 vers 12. Daar staat zelfs een hele mooie belofte. Wie houdt van beloftes in de Bijbel? Gods beloftes. Het is een hele mooie belofte in 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die vroom en in eenheid met Jezus willen leven. Zullen worden vervolgd. Echt een mooie bemoedigende belofte. Toch? Amen. Plak hem boven je bed. Zet hem als screensaver. Zo. Ja. Het is een belofte. Als jij echt met Jezus wil leven. Zul je extra problemen krijgen. Die je anders niet zou hebben. Andersom ook. Je gaat ook. De eerste soort problemen die door je eigen fouten komen, die ga je minder krijgen. Je gaat. Eh, Om wat ik ge, geleerd heb naar God te luisteren, in de kiezen van mijn partner, gelukkig heb ik dat vroeg geleerd, het lag niet aan mij, ik was, eh, maar het was echt Gods ingrijpen. Heb ik heel veel ellende bespaard? Ben ik heel veel ellende bespaard? Op gebied van gebroken harten, allerlei moe moeilijke relatie, toestanden. Ik heb een geweldige vrouw van God gekregen. En iedereen zegt, amen, yeah, amen. Yes. Ik zeg amen. Ik heb een geweldige vrouw van God gekregen. En heel veel ellende op dat gebied heb ik gelukkig gemist. Maar aan de andere kant, door te luisteren naar wat God zegt in mijn leven, heb ik heel veel problemen bij gehad die ik anders niet had gehad. Ik heb... Je moet met mensen soms omgaan, mensen verdragen, waarvan je denkt, van, oh, moet ik je mee? Normaal ren je al lang bij ze weg. Dan denk je, oh, ga jij toch lekker je eigen leven een beetje verzieken. Maar je voelt, nee, God geeft je verantwoordelijkheid over die mensen. Of je voelt, ik moet met ze praten, ik moet ze helpen. Je hebt allemaal pff, extra dingen. Die je, waar je niet om hebt gevraagd. Die je niet zou hebben als je niet van Jezus zou houden. En God wil dat je die hebt. En God beloont je daarvoor. En het kan soms veel dieper Gaan dan alleen eventjes een irritante persoon. En ook daar kunnen wij nu inmiddels over meepraten. De Bijbel zegt, Psalm 34 vers 20. Talrijk zijn de rampen van een rechtvaardige. Nog zo'n mooie belofte. Maar dat staat erachter. Maar de Heere redt hen uit, alle, uit allemaal. Iemand die niet met God leeft, heeft ook allemaal rampen. En zal niet gered worden. Maar als je een rechtvaardig leeft, zul zult veel dingen zullen, zult je moeten meemaken. Maar God zal je uit alles redden. Dat belooft hij ook erbij. En daarbij wordt gesproken, de eerste christenen, dat hun bezittingen werden geroofd. Omdat ze Christen werden. Nou, dan ben je geen, heb je geen recht meer om spullen te hebben. En alles werd afgenomen. En Hebraïë spreekt dan dat die gelovigen, dat met blijdschap ondergingen. Zeiden, ja pak het maar, maakt niet uit. Ik heb iets eeuwigs. En alles werd meegenomen. Hun favoriete iPads en toestanden en kastjes en lampjes. Alles. En ze zeiden, hey, I have decided to follow Jesus. No turning back. Neem alles maar. En Jezus zegt in Marcus 10, vers 29-30. Als jij je huis verlaat omwille van mij. Als jij je vrienden, je familie achterlaat. Als jij je bezitting, akkers, opgeeft en achterlaat. Omwille van mij. Je zal alles terugkrijgen. In de toekomende eeuw. In de eeuwigheid. Maar ook nu al. Met vervolgingen erbij. Als je dingen nu terugkrijgt. Zal je wel nog wel. Daar moeilijkheden bij krijgen. Maar zal je nu al beloond worden. In de toekomig, toekomende eeuw. Het eeuwige leven. Dus er zijn verschillende soorten problemen. Die je kan krijgen. En in Hebreeën 12. Daar staat ook een stukje over die training van God. Daar staat 12 vers 3. 12 vers 3. Laat dat je doordringen hoe Jezus stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten aan het kruis, Opdat je niet de moed verliest en het opgeeft. Dus dat is wat je niet moet doen. De moed verliezen en het opgeven als het moeilijk is. Want uh, u hebt in uw, in uw strijd tegen de zonde je leven nog niet op het spel gezet. Dat bloed en stoel staat er eigenlijk. Kennelijk ben je de bemoediging vergeten die tot u als kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer, een correctie van God. Nooit terzijde schuiven. En nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt, bestraft wie hij lief heeft. En hij straft elke zoon van wie hij houdt. Houd vol. Het betreft hier immers een, wat? Een leerschool. Jullie mogen terugpraten, hè? Dat mag. dat mag hier. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorstaat, zoals alle andere kinderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaard. Daar komt nog bij. Dat we voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de vader van alle geesten en dan leven. Onze aardse vaders berispten ons, maar voor korte tijd en naar eigen goed denken, zoals ze zelf dachten dat het beste was. Maar Jezus, God, berispt ons voor ons eigen best wil. Met als doel om ons te laten delen in zijn heiligheid, trainen voor de strijd. Is deel, deel worden in de heiligheid van Jezus. Leren leven zoals hij is. Zoals hij leeft. Meer Jezus in ons. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen. Ja toch? Ellende op hoeven. Oh, Wat wow, heb ik hier aan. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is. Er de vruchten van. Een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom je slappe handen op en strek je knikkende knieën en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. God traint jou. Je zit in een leerschool. Moeilijke dingen, moeilijke mensen, moeilijke situaties, als ze komen. Als ze niet te zijn, hé, geniet ervan. Heerlijk. Lekker. Maar als ze komen, zeg, oké, okay, dank u God. Er is een manier om u wilt te doen. U maakt me sterker. Ik ga hiervan leren. Ik wil getraind worden. Kom maar op, heer. En het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Ik, uh, ik ben echt heel, heel erg netjes en rustig opgevoed. In een dorpje waar... Uh, Waar je de auto... Onze auto ging nooit op slot. Onze huis voor en achter de deur ging nooit op slot. Het uh, was heel rustig. Je kent iedereen. En zelfs uh, net Aruba. In de auto ook. Bij iedereen. Iedereen die je in de auto tegenkomt. En het dorp. Hey, weet je wel. Niet alleen als je loopt. Maar gewoon. Hey. Uh, heel rustig. Heel relaxed. Mijn ouders zijn heel lief. Um, die komen uh, over een uh, paar maandjes. Zullen ze ook weer zien. Als je ze nog niet gezien hebt. Um, niet perfect. Hè? Maar ze zijn lief. En, um, dus... Ik ben opgegroeid eigenlijk zonder zorgen. Echt. En uh, Toen uh, werd ik christen. En ja goed. Ging nog steeds redelijk, uh, redelijk goed. Mijn ouders zijn ook gelovig. En ik merkte wel toen ik uh, eenmaal Nathalie on ontmoette. Uh, ze, had een heel ander, ze heeft een heel ander leven gehad. Ze uh, is twee keer van land verwisseld. Haar vader al vroeg uh, verloren. Gestorven. En uh, nou gewoon. Heftige dingen. Toen ik het allemaal hoorde, uh, toen begon ik mij schuldig te voelen. Toen dacht ik van, oh, wat heb ik het, waarom heb ik het zo goed gehad? En ik ging dat echt aan God zeggen. God, waarom heb ik het zo goed gehad? Waarom, waarom is zo'n verschil? Ik, ik dacht, dat klopt niet. En ik weet nog heel duidelijk dat God me antwoordde. Ik zeg, vraag niet waarom. Je hebt, als je veel hebt, van iets hebt gekregen, is dat om veel uit te delen. Dus toen wist ik, oké, okay, ik moet er niet mee bezig zijn... God heeft bepaald wie waar geboren wordt. En ja, hij weet dan de gevolgen, wat dat heeft. Dus Oké, okay, als ik echt um, hier wat mee wil doen, dan moet ik gewoon ik moet God zoveel mogelijk uitdelen van wat ik kan. Um, en zo heb ik daarna geprobeerd te leven, weet je wel. En daarna, um, ja, toch door het dienen van God, geweldige wonderen meegemaakt. Ik kan uren praten over de wonderen van God, over bekeringen van mensen waarvan je nooit had gedacht. Succesverhalen, genezingen, prachtige dingen. Maar we hebben daardoorheen ook veel ellende meegemaakt. We zijn, het is nog geen rijtje van Paulus, hoor. Hè, die schipbreuk geleden werd duizenden keer gestenigd en al die dingen. Maar het is toch wel voor deze tijd, ja, ik goed. En het is ook nog niet wat andere mensen in andere landen meemaken. Ik heb niet in de gevangenis gezeten. Maar voor zo'n Zo'n braaf opgevoed jongetje, zeg maar, die niet veel mee had gemaakt. vond ik het best wel een beetje heftig, toch wel wat gebeurde. Hè? Mensen die je in je gezicht uh, spugen. Mensen die je uh, ja, het huis uitjagen. omdat ze je bedreigen. Um, ja, hele rare, bizarre toestanden. waar je moet ingrijpen. rare beschuldigingen. rare scheldwoorden die mensen tegen. waar je nooit had gehoord. Dat je wat? En dan de zogenaamde christenen die dat doen. Um, mensen die je gezicht uitlachen en, en rare toestanden achter je rug uh, vertellen. En dan toch wel, ja, een hele heftige verhuizing hebben wij meegemaakt. Het was voor ons om hier te komen. Um, ja, ik heb het vaker gezegd, ik wil niet veel elke keer over praten. Maar het was gewoon, ja, het was de heftigste tijd van ons, van, van, van, van ons leven samen. Um, en voor mij van mijn hele leven. Om hier te komen, de manier waarop... He, en, en, Um, ja, ik voel dat ik duizend keer ben doodgegaan, vernederd ook door andere mensen. Het is één ding om zelf, jezelf te vernederen voor God, maar om vernederd te worden door andere mensen, dat is niet leuk, dat is niet cool. En dat is slikken, weet je wel, mensen die je echt verraden en je mes in de rug steken, die ook soort van lijken te weten wat ze doen, waar, waarop je vertrouwde. Um, en hey, alles waarvan ik dacht wat ik was, werd helemaal afgebroken. En op dat moment zelf, ik kende al die teksten al, ik zeg, Heer, dit is niet leuk, dit is niet leuk. Ik weet he, dat u, het zal niet boven mijn vermogen zijn, maar ik voel dat ik helemaal eraan kapot ging. Ik ben zo dankbaar dat het voorbij is. Ik denk eigenlijk sinds de start hier op zondag voelen we dat we in een rustig vaarwater zijn. Maar nu ben ik zo blij, ik heb God leren kennen we hebben samen God leren kennen op een manier die zo diep is. Die ons zo sterk gemaakt heeft. We hebben God leren kennen op, op, als, als degene die trouw is. Als je niks hebt, die voorziet. Hij voorziet altijd. Hij is altijd op tijd. Als je dat meemaakt, als je niks hebt en je moet je huur betalen, je moet boodschappen doen, je hebt kinderen en die houden van eten. En het zijn er drie, weet je? En die heeft geen geld. Je denkt, hoe gaan we boodschappen doen? En God stuurt iemand die al voorbereid heeft om dan dan geld te geven. Uit het niks. Zonder erom te vragen. Dan weet je, God voorziet. Dan ga je God zo vertrouwen. En dan weet je, maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ga dit doen. Als de dokter je heeft gezegd, jullie kunnen geen kinderen krijgen. Kan niet. Zeiden ze tegen ons. En als God je dan, als wij hem aanroepen, en als God je dan wonderbaarlijk geneest, en dan goed ook nog. zijn er drie meteen. Niet meteen hoor, maar... Zo werkt dat niet. Dan weet je. Dan weet je gewoon. Dan kan duizenden mensen tegen je zeggen. Ja, God geneest niet meer. Dat was vroeger. Dan denk je, ja dan, weet je, kom op. Dat wordt zo sterk in je. Je leert God kennen. En dan kun je anderen mee helpen. En dan kun je genezingen zien bij anderen. Waarvan je anders had gedacht van, ja, ik weet niet of God het nog wel wil. En misschien wil ik het niet doen. Weet je, God, God maakt je sterker. Maak je een strijder. Zodat je anderen kan zegenen. Um, als je gezien hebt dat door jouw offers, en je, dat je voelt dat je je hele leven geeft. Dat God daar echt vrucht uit laat komen. Dat daardoor, eerst in Zutphen en nu hier voor ons daardoor een kerk ontstaat die er anders niet zou zijn. Dan weet je, deze prijs die ik betaal, het gaat ergens naartoe. En dat was wat Jezus aan het kruis hield. Hij zag de beloning die hij ging krijgen. Dus beproevingen en ellende maken je sterker. Soms dus door je eigen schuld. En soms is het de duivel die je dwars zit omdat je juist wel God wil doet. Je weet nooit precies wanneer, waarom. Het is wel goed om als er moeilijke dingen te gebeuren in je leven. Om dan wel niet meteen te zeggen, nou, dat kan niet door mezelf komen. Dat is dus altijd de duivel. Nee, sommige mensen zijn heel makkelijk daarin. Die schuiven alles op Satan. Maar het is wel goed om te vragen, God wilt u mij hier iets mee zeggen? In Job 36, daar staat dat God door beproevingen, dat hij onze ogen opent, onze ogen wil openen voor wat in ons hart leeft. Het is goed om altijd te vragen, God, kijk of er in mij een weg is die niet oké okay is. Psalm 139, vers 23, dat is een mooie psalm over hoe baby's gevormd worden in de buik, hoe God ons ziet voor we geboren zijn. Maar dat, dat eindigt in vers 23 met dit gebed. Wat voor mij een vast stukje van mijn gesprek met God is. Bijna elke dag. Heer, doorgrond mijn hart. Ken mijn hart. Peil mij. Check mij, Heer. Weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Dus dat je God zegt, van, hé, hey, als iets moeilijks gebeurt... God, ik denk dat het goed gaat, maar wilt u misschien, bent u bezig mijn ogen te openen voor iets wat in me is, wat niet oké okay is. Ik denk dat het goed is, heer. Maar het staat in de Bijbel ook, heer. Soms lijkt een weg voor een mens goed, maar leidt hij naar de dood. Is er in mij iets wat niet goed is? In mijn houding, in mijn karakter, in mijn keuzes, in mijn denken. Is er iets in mij wat niet volgens uw woord is? Laat het mij dan zien. En God is lief. Hij zal het dan echt laten zien. Dat zal hij doen, dat doet hij altijd. En soms zegt hij dan, nee, dit is goed. Het is gewoon, het is gewoon dingen van het leven. Of het is gewoon die irritante duivel. Je gaat door beproevingen, ga je God leren kennen. En weet je, als je mensen hebt die door beproevingen heen gaan en blijven staan, wat die teksten zeiden in Jacobus en Romeinen, dan krijg je een kerk vol mensen die anderen begrijpen. Weet je hoe belangrijk dat is? Om iemand te zijn die anderen begrijpt, die niet te snel oordeelt. Nou, nee, dat zal mij ook nooit overkomen. Ik heb alles goed voor elkaar. Dat gebeurt me nooit. Weet je? Maar om te begrijpen, zoals God begrijpt. Als jij alles, alles goed gegaan is met je leven, dan denk je, pff, die mensen met wie altijd die, die al de problemen hebben, die zijn ook echt slecht bezig. Maar als je er doorheen gaat. Dan ontdek je dat het toch best wel moeilijk is om goede keuzes te blijven maken. als je omgeving helemaal gek wordt. Of als je lichaam helemaal raar doet. Of als je geen geld hebt. Ik, ik ben dieven gaan begrijpen. Op het moment dat ik weinig geld had, ik zeg niet dat ik gestolen heb, maar ik, ik ken die verleiding. Ik denk: voeh, dat is wel makkelijk om nou eventjes dit en dat een beetje anders in te vullen. En dankzij God genade gaat het goed, doe je het niet, maar je leert je hart kennen. En je gaat minder hard spreken over mensen die frauderen en stelen. Je praat er niet goed, blijft zonde, maar je kunt voor ze bidden. Je kunt ze begrijpen. En als ze dan de kerk binnenkomen, als ze komen je leven binnen, kun je ze begrijpen. Net zoals Jezus ons begrijpt, omdat hij al die verleidingen heeft gekend. Een kerk die mensen begrijpt. Dat is een kerk waar de liefde van God gevoeld wordt. En daarom is het soms een vloek om alleen maar voorspoed te hebben. De vloek van voorspoed. Je blijft een oppervlakkig persoon. Nogmaals, ga maar niet God uitnodigen. Van, God, breng maar de LN, de bring it on, weet je wel. wees niet hoogmoedig of overmoedig. Maar als het komt, en God bepaalt dat wel. zeg: yes, kom maar op hier. Train mij, train mij. En zoek dan hulp bij anderen, zoek hulp bij Gods woord. Blijf doen wat God zegt. En je zal oogsten wat je zaait. Elke keuze om Gods wil te blijven doen is een zaadje wat je in de grond stopt. En op een dag, ook al zie je een hele tijd niks, het zal omhoog komen, zegt de Bijbel. Maar je moet niet moe worden het goede te doen. Galaten 6 vers 9. Niet moe worden het goede te doen. En sommigen hebben minder problemen, inderdaad, omdat ze geen gevaar voor Satan zijn. Dat kan. Ga dan eens wat radicaler doen wat Jezus zegt. Het kan. Het kan zijn dat je problemen, onbewust problemen ontwijkt en dat je eigenlijk niet helemaal doet wat Jezus zegt. En dan ja, dan heb je minder problemen. Inderdaad. Maar soms is het ook gewoon. Is het gewoon het seizoen dat God jou inderdaad sterk wil maken. En God kijkt daarnaar. Als iemand in een fase zit, dat je veel ellende meemaakt. Veel pijn, veel verlies, veel verraad. Er is één kerk in openbaring, twee, dan zegt Jezus, "Joh, ik zie hoe moeilijk jullie het hebben. Ik leg je geen andere last op dan gewoon vast te houden wat je hebt. Maar andere kerken in openbaring die het rustiger hadden, zei Jezus, ik verwacht meer van jullie. Zo zie je dat God ook begrijpt en zijn verwachting aanpast. Jezus traint ons. Jezus laat vijanden in je leven overblijven. Om je te beproeven en om je sterk te maken. Om je vertrouwd te raken met de oorlog. We willen allemaal in onze bestemming komen voor ons leven. Klaar voor, zijn voor de positie waar, waar God ons tot zegen wil laten zijn. Laten we klaar zijn voor wat God gaat toestaan om ons leven te komen. En we weten het is niet iets raars. Ik ben niet per se helemaal fout bezig. Want Jezus zegt. Alles wat vrucht draagt, dat snoei ik bij. Zodat je nog meer vrucht draagt. Het is een eer. Om door, met, door ellende heen te gaan. Samen met Jezus. En aan de andere kant een persoon te worden. Die zodat zoveel meer zegen kan zijn. Yes. Ze dus moeten ogen sluiten. En um, ik. Um, ik ga niet vragen van uh, wie er in de ellende zit. Sta op en steek je hand op. Um, maar ik weet dat hier mensen zijn. die Op dit moment ga je door die beproeving heen. Iets kleins. Maar voor jou is het groot. Of iets groots. En daarom wil ik gewoon vragen aan iedereen om te staan op dit moment. Iedereen. Zodat ze niet... En Heer, wij bidden ten eerste voor iedereen die hier is, Heer. En die door een moeilijke tijd gaat, Heer. Het lijkt alsof de hel is losgebroken. Of het zijn dingen die we niet begrijpen, die moeilijk zijn. God, wij bidden, kom met uw heilige geest over hen. In hun hart. Spreek nu, blaas met uw geest uw woorden in hun hart. Heer, help ze. Help ons hen te helpen. Help ons met wie het wat beter gaat nu, om hen te ondersteunen. Morgen hebben wij het nodig, is het andersom. Help ons ogen open te hebben, zodat we als soldaten elkaar ondersteunen. Vader, help ons beproefde karakters te krijgen. Help ons dicht bij u te blijven. Help ons niet op te geven als het moeilijk is. Help ons niet in ons hart bij u weg te gaan. Of een makkelijke weg te kiezen. Of voor de zonde te kiezen. Help ons, Heer. Uw bestraffing te ondergaan. Wij willen u blijven vertrouwen. In elk moment van ons leven. Maak ons sterk. Maak ons sterk, Heer. In de naam van Jezus. Heer. Dank u, Heer. Thank you, Father